Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland komt met strengere regels voor het exporteren van chipmachines. Daardoor kan het bedrijf, ASML, na de zomer niet meer alles aan China leveren, zegt de minister van Handel. Uiteindelijk willen we ervoor zorgen dat onze technologie, Nederlandse technologie, niet in handen raakt van bedrijven of van organisaties waarbij die technologie uiteindelijk tegen ons gebruikt kan worden. Dus het gaat om nationale veiligheid. Het kabinet kondigde de strengere exportregels in maart al aan. Er moeten heel snel maatregelen komen tegen agressieve treinreizigers. Volgens de NS-directeur heeft het personeel nu zo vaak met geweld te maken... dat er echt wat moet gebeuren. Samen met vakbonden heeft hij een brandbrief geschreven... naar de minister van Veiligheid. Mind your step, dat heeft een vrouw uit Thailand niet gedaan. Op het vliegveld van Bangkok kwam ze met haar been vast te zitten in de rolband. Zo'n band waar je op kan gaan staan en dan sneller kan lopen. Het ging met de vrouw niet helemaal goed. Haar been moest uiteindelijk geamputeerd worden... Hoe het bizarre ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. En rapper Travis Scott wordt niet vervolgd... voor de dood van tien concertgangers in Houston. Twee jaar geleden speelde hij op een festival... waar hij zelf mede-organisator van was. Van tevoren doken beelden op van honderden mensen... die zonder kaartje langs de security renden. Ah! Tijdens het festival werden tien mensen verdrukt in het publiek en er waren ook duizenden gewonden. Later bleek dat de vergunningen niet op orde waren en dat de beveiligers niet goed waren opgeleid. Het weer vanmiddag een buitje mogelijk. Het is maximaal 24 graden. Morgen vroeg bewolkt en regenachtig. Dan in de middag niet warmer dan 20 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort is een ongeluk gebeurd bij Muiden. Drie kilometer stilstaand verkeer vanaf Watergraafsmeer. 40 minuten vertraging. Er zijn drie rijstroken dicht. Omrijden kan via de gaans tunnel En de N99 Den Helder-Den-Oever is in beide richtingen dicht. Tussen Den Helder en afrit Palona. door een ongeluk. Omrijden kan...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 Yeah, Lori said she was a mouse, smoked the cheese and liked the towel. The money, money, money, ho, chinka, chinka, chinka, blow. -chink Lori was a witch, yeah, a sneaky little bitch. So fuck that little mouse, cause I'm an album En goedemorgen weer. Hoor ik mijzelf? Ja, hè? ja, ja, ja, ja. ik ook. Oké. Okay. <laughs> goedemorgen, <laughs> luisteraars. En goedemiddag alweer. Goed, ja, inderdaad. Goedemiddag. En ja. uh, laatste uitzending voor de vakantie? Ja, in de maand juli zijn we afwezig. Ja. Dan moeten ja. jullie het met andere dingen doen. Ja? Ja, nou, jullie vinden vast wel een invulling. Ja. Dus onze vaste fabriek Zandvoort- uh, en ja, die moeten jullie ook een maand missen. Maar uh, Roy, misschien. Uh, kan jij ook onze luisteraars een goede vakantie wensen? Ja, nee, zeker. Ik, uh, ik zou jullie wel missen eigenlijk op de vrijdag. Oh, dank u. Uh, maar uh, de luisteraars kunnen natuurlijk altijd luisteren naar de radio, want ZFM blijft gewoon in de lucht natuurlijk. Absoluut, absoluut. Dus, uh, nee. Maar zat maar ik zei het ook niet, wij gaan gewoon lekker door deze uh, zomer. Met ja. uh, het laatste nieuws brengen op uh, internet en uh, onze social media en uh, dat doen we natuurlijk uh, door, door de filmpjes, maar ook door de nieuwsberichten uh, en onze evenementenkalender. Uh, er is uh, hoop, uh, een hoop weer een hoop gebeurd, ja. <laughs> wat zei je? Is er weer een hoop gebeurd in Zandvoort. Uh, nou, dat valt op zich uh, op zich uh, wel, uh, wel uh, mee. Uh, wat, wat sowieso natuurlijk afgelopen zondag of afgelopen uh, vorige week zondag was er natuurlijk best wel een uh, leuke leuk optreden hè, van de Letting uh, Music. Uh, uh, met uh, Golden Hits in ja, het uh, ja. Theater de Kroch. Het was lekker warm. Ja. Maar het schijnt wel een heel groot uh, succes uh, geweest uh, te zijn. Oké, okay, leuk. Verder uh, heeft, uh, heeft Jongerenwerken een heel goed initiatief in de wereldgroepen. Uh, leren oppassen. Uh, ze gaan samen met een groep jongeren en ouders... Um, ja, uh, te kijk, uh, nou, te, in ieder geval een traject starten om jongeren te leren oppassen op kinderen. En er zijn een paar uh, ouders die... Um, die uh, ja, zichzelf hebben beschikbaar gesteld om kinderen te leren oppassen ze krijgen kinder EHBO daarbij een certificaat en, en ge ge geïnteresseerden uh, die uh, tot 27 jaar zijn die kunnen zich aanmelden bij jongerenwerk uh, uh, en dat is ook te uh, lezen hoe het werkt bij uh, Oké. Okay. verder we uh, hebben natuurlijk, uh, komend uh, seizoen is natuurlijk ook weer Pride at the Beach. Uh, het wordt kleurrijker dan ooit voor uh, uh, de LHBTIQ uh, gemeenschap. En uh, daar, daar gaat weer een heel groot uh, programma uh, plaats uh, vinden. Met natuurlijk uh, alle, uh, alle mensen die daar. Uh, uh, zijn in de organisatie... ...en ze maken zich natuurlijk op... ...want 2022 2026... Uh, ...zal World Pride... Uh, ...plaatsvinden in Amsterdam... ...en Zandvoort krijgt er natuurlijk ook een mooi uh, plekje in. Ja, ja. En, ja mooi. En, en, en in ieder geval... Uh, er ...gaat weer een heel, uh, heel gebeuren... ...plaatsvinden op... De, tot, uh, ...het is van uh, 30 juli... ...op uh, 1 augustus. En uh, met een uh, bomvol programma... ...weer natuurlijk het muziekfestival... ...maar ook uh, de parade... ...op de boulevard... ...en allerlei andere leuke en mooie... ...evenementen gaan plaatsen. En heel veel site-events ook. En dat is uh, natuurlijk uh, allemaal... Uh, ...programma's ook te vinden op... ...zandvoortesuit.nl um, Verder... Uh, ja, ...werd er weer gepraat over het AZC... ...in de Raad. Uh, en het is uh, op de... ...op de lange baan uh, geschoven... En, um, en er is ook een discussie over de financiën. En daar heeft Jelma Kopen een verslag over gemaakt. Wederom ook weer vinden op samaritisite.nl. Ja, ja. En uh, ja, hoe dat allemaal weer verder gaat, dat horen we natuurlijk weer verder na de zomer. En uh, dat, uh, ja, de raad gaat ook binnenkort met het zomerreces. Ja. Verder heet, uh, -Nui heeft Rapenoui een eigen festival. Ja. Het, en het festival heet. Rapinui festivalletje en dat uh, is een festival met activiteiten, wellness, food en barbecue, cocktails, markt is er en live uh, muziek en ook te vinden op ons evenementenkalender en het vindt uh, plaats uh, van uh, 15 juli tot uh, 16 juli en het is leuk als jullie op vakantie zijn om die activiteit even plaats of te gaan bekijken. Komend weekend is er ook wat leuks te doen, want uh, de jaarlijkse rommelmarkt uh, is er weer bij uh, de volkstuinenvereniging. En van 10 tot 4 uur is iedereen weer welkom om uh, te kijken bij de rommelmarkt. Bij de volkstuinenvereniging, ik wilde weinig zeggen speeltuinenvereniging, maar dat zullen bepaalde mensen niet leuk vinden. Maar uh, in ieder geval de volkstuinenvereniging. En uh, iedereen is daar welkom om, uh, om uh, daar te kijken. En bij slecht weer zal het in de kantine uh, Oké. Okay. Okay. Dus uh, verder wil ik nog een oproep plaatsen. Heb je nou een leuk evenement en wil je die uh, plaatsen, uh, of uh, wil je die in de evenementenkalender hebben van Site? stuur gewoon een e-mailtje naar de redactie at site, uh, en dan uh, zal deze uh, ja, in, de, in de evenementenkalender opgenomen uh, worden. maakt niet uit wat voor evenement het is, maar uh, laat het vooral uh, weten, want wij zijn uh, heel erg uh, benieuwd. Ja. Ja, nou, mooi. mooi. En jij nog op ja, vakantie ja. zelf? Ik uh, blijf lekker in het land, want uh, ik ben drukwerk op het strand. En eigenlijk is dat werk gewoon op het strand. Uh, ook gewoon een lekker vakantie in het zonnetje. Bij mango's. <laughs> ja. Oh, bij mango's. Nou, dan ja. moet je daar eens langs. Ja, zit je bij, uh, bij de stoelen of uh, doe je wat anders? Nee, nee ik ben... Uh, ik ben manager van alles. Dus ik lekker uh, ah. in de keuken, de andere keer uh, lekker op het oh, rasje. Ja. Heerlijk. Ja, ja, ja, goed, ja nou. ik heb je wel eens zien rondlopen. <laughs> nou, zwaai dan ja. volgende keer. Ja, volgende bang, keer zwaai ja. ik even. <laughs> nee. Maar jij hey, bent zo druk bezig en dan heb ik zoiets van, ja, uh, doe maar niet. <laughs> nee, nee, maar uh, altijd even zwaaien vind ik altijd gezellig. Ja. Okay. Hey, Roy, bedankt. Tot over een maandje. En ja, veel gezellig. succes met Zandvoort in Zuid. Nou komt helemaal goed en jullie uh, lekker bruin bakken en uh, op uh, naar een nieuw seizoen. Doen we, doen we. Oké, okay. oké. Okay. Okay. Hoi Doei. hoi. Oké, okay, hoi. Nu gaan we over naar uh, Play It Loud. Uh, we moeten even de goede jingles zoeken. Ik denk dat ik nog <laughs> steeds niet de goede heb. Ik zal deze even laten horen. Maandag 8 mei tussen 9 uur en 11 uur heb ik bij Play It Loud aandacht voor de aangekondigde reunie van de Nederlandse progressieve power metal band Allergy. Al... Nee, dat nee, is hem niet. niet. <laughs> nou, zal ik het dan maar... Uh... Heb ik deze? Oh. Van Puringa, <nog> <nog> <nog> oh, ik nee. Ik weet Nee, dat is het. Nee, het is <nog> Spak, Ook niet, nee. Nee. nee. nee. Nee. Wel een mooie. Elke week vanaf 2 januari tot halverwege het nieuwe jaar ga ik met Vreer Loud naar 20 afleveringen lang wijden aan de geschiedenis van de heavy metal muziek. Nee. Niet. Was hem niet? Nee. Okay. nee. Nou, ik, ik zal eens zoeken waar die is en anders uh, zal ik hem nog een ja. mailtje sturen. Ja. In ieder geval staat maandag 3 juli van, uh, staat in het teken bij Play It Loud voor de tweede keer in het teken van de nieuwste singles en releases. Twee uur lang hoor je de, in chronologische volgorde van verschijning van een grote selectie metal van allerlei stijlen en pas verschenen singles van hun onlangs vers, uh, en nog te verschijnen nieuwste album releases. Het wordt weer een heerlijk divers avondje met uh, de meest uiteenlopende genres als industrial metal, power metal, dead metal, trash metal, folk metal. Die kende ik niet. <laughs> <laughs> nee, ik ken geen folk metal. Uiteraard hoor je weer de wekelijkse metal nieuwtjes en waar je naartoe kunt qua concerten. Luister maandag 3 juli dus weer naar Play it Loud op ZFM Zandvoort tussen 9 uur 's avonds en 11 uur 's avonds. Ik heb ook de jingle gevonden. Hier komt hij nog.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 Morgen wordt natuurlijk 1 juli. En dan gaat ook weer het nieuwe parkeer ja. gebeuren. Ik woon zelf, we wonen allebei in zone A. Ja. Dus wij mogen overal parkeren zonder iets te doen. Ja. Ook zonder uh, bewonersvergunning of zo. Ja, alleen in de haltestraten en uh, de krocht mogen we ja. niet parkeren. Maar als je in, uh, in B woont, in zone B, en je wil naar A... dan moet je wel een bewonersvergunning en dan moet je je aanmelden. Hè? Ja. Maximaal vier uur. Oké. Okay. Ja. ja. Want het was ook zo, als we dan gaan uh, golven of sporten, dan mag je dus vier uur staan. De mensen in B. Wij mogen overal staan dan. Ja. Maar die golfdingen, die zijn allemaal in B, toch? In B. Maar ja, ik woon in A, dus ik mag overal. Ja, je mag overal. Je mag, overal. Oh, die Jij benen mag stuk, gaan golven. Ook, ja. Ik mag gaan golven. Oh ja, de B's mogen daar ook gewoon staan, ja. Ja. Ja, dus ze hoeven zich ook niet aan te melden. Nee. Als dat maar goed gaat? Nou ja. Uh. Ik hoop, weet je, ik, afgelopen dagen bij ons ook voor de deur zag je ze weer rondjes rijden en fout parkeren ja? en op de stoep en weet ik veel wat. Ik hoop gewoon dat die de, nu het 7 euro per uur wordt. Ik hoop echt dat het een keertje effect gaat hebben ja. van het parkeren in de straten. Dat, uh, maar ik heb, ik, ik heb er een zware hoofd en ik denk niet dat het gaat veranderen. Nee, gewoon niet? 7 uur is het al door. Ja, dan gaan ze nog meer rondjes rijden. Nou ja, weet je, dan de, het, het, het, het, er is geld zat. Het ja. interesseert ze niet wat ze ervoor uit moeten geven... als ze nee. maar niet te veel hoeven te lopen. Ja. Ja, Dat is het een ja. beetje. En de eerste twee uur is maar twee uur, dus ja. Voor vier uur sta je twee uur. Hè? Ja. ja. En daarna, ja. Zou je dan per minuut betalen of per uur? Ik hoop per uur. Dus met, als je één minuut erover bent, dan is het uh, sloeg. Zeven euro. Hapta. ding. Nou, dat is duidelijk. Ja. Hoe ben je vragen over uh, parkeerservice? Hebben we nog meer. Je kan een vergunning delen met twee kentekens. Ja, dat is het ook niet. Laat, uw huisgenoot kan dan om de beurt... Uh, uh, doei. <laughs> de voorgangers gaan weg. <coughs> Doeg. De voorgangers, voortgangers. Voortgangers. Ze zitten niet in de kerk, hè? <laughs> nou nee, ja, dat zijn voorgangers, toch? Ja, dat zijn voor, voor... ja. voortgangers. Voortgangers. Dat... Voort, ja. ja, nee, ja. Da da okay. dat zijn voortgangers en dit zijn volgen. Maakt is ook... niet uit. Nee. Maar in ieder geval kan je met z'n tweeën een vergunning nemen. Maar dan moet je wel steeds de, de kenteken wat je op straat zet activeren. Ah, dat lijkt me een gedoe, man. Nou ja, dan moet je ook nog geen twee auto's hebben. Je kan ook een vrachtwagenvergunning afvragen. Ja, kan Hij ook. En zelfs een caravanvergunning. Ja. Voor maximaal drie dagen. Maar als je auto langer dan zes meter is, dan moet je vrachtwagenvergunning hebben, ja. Nou, dan heb je die twee parkeerplekken nodig. Ja, volgens en als mij je valt in Benfield het. woont, dan moet je ook een aparte vergunning. Ja, en dan mag je geloof ik maar twee uur of zoiets kort, uh, mag je kort, kort parkeren. parkeren doen. Ja. Dus. Wordt u een B dan het gunnen, dan kunt u met een gratis bewonersvergunning ook maximaal 4 uur parkeren in Zona A. Ah, Oké, okay, ja. Of de boulevard mogen we er ook niet parkeren? Wij de mogen op de boulevard uh, parkeren, ja hoor. Alleen niet in de Haltestraat. Niet er... in de Haltestraat en niet in de nee, Krocht? Nee, daar staat het. Boulevard Paulus Lood, parkeerderij de Zuid. Ah, oh, uh, De tweede, helemaal bovenin. U mag met een bewonersvergunning niet parkeren in de Haltestraat en grote Krocht in het centrum in parkeergarage Louis-David-Carré... en boulevard Paulus Lood... parkeerterrein... oh jee, ja... ja dus Zuid maar... en boulevard... daarnaar... Ja. ik dacht ook dat het automatisch werd, maar hier staat dat je het elk jaar moet verlengen... ja toch... Ja. volgens mij ook... Het. maar dat, dan moest je het toch elke keer... Uh, kreeg je een soort ja, brief... ja maar dit jaar omdat het na 1 mei was of zo... Of ook, als ik hoop dat het verlengd is... volgens mij is het automatisch verlengd. heb jij iets oh. ingestuurd... Uh, ik heb daar een echtgenoot voor, schat. <laughs> kan ik hem <me> inhuren? <laughs> Wat een ventje. Ja, sorry. Dat is een mooi bruggetje van. naar Rupert Holmes met hem. Well, Jack. even zeggen dat we toch nog steeds bezig zijn met eendasvliegen. Uh, ja. oh, nu hoorde Keith West met de Experts van een teenage opera. En jij had nog leuk nieuws? Ik heb nog leuk nieuws. In, uh, vandaag, per vandaag is, uh, zijn alle Koreanen 1 à 2 jaar ouder geworden, Hoe kan dat oh, jonger nou? geworden. <laughs> En uh, ze hebben een nieuw uh, telstelsel ingevoerd. In, in, in Korea kan je geen nul jaar oud zijn. Dus geen maand oud zoals wij rekenen. Van, oh, oh, de baby is al uh, maand oud. Oh, hartstikke leuk. En word je dus op je eerste verjaardag één jaar oud. En in... ben je dan één jaar en één maand oud? Ja, bijvoorbeeld. Nee, dat kan... Ja. Nee. Dat, ja, in ieder geval, stel je bent op uh, 31 december geboren... dan word je op 31 december... Je uh, 31 december Opnieuw. 2022 geboren... dan word je 31 december 2023 word je één jaar. Dan krijg je één kaarsje op je. Ja, toch? Ja, en dan uh, Als je januari... Als ik iets fout zeg, moet je het zeggen. En dan 1 januari het volgende jaar word je ineens... In Korea is het zo, stel je wordt 31 december geboren. Ja. Je kan geen nul jaar zijn, want nul is niks. Dus dat bestaat niet in Korea. Dus word je op de gedachte dat je geboren bent, ben je één jaar. Ja. En um, op 1 januari krijgt iedereen er nog een keer een jaar bij. Dus iedereen is op 1 januari massaal jarig. Dat is lekker handig. Dan kan je bij elkaar over zitten komen. weet ik veel. Maar in ieder geval... op 1 januari word je ook nog eens een keer jarig. Dus dan ben je al... in plaats van twee dagen oud... ben je al twee jaar oud. Dat gaat hard. Ja, dat schiet lekker op. Gauw bij je ouwe. Ja. Ik heb gisteren een uitleg gehoord... dat heeft te maken ook een beetje met het respect... wat ze hebben voor ouderen. Dus oh. hoe, eerder je, ouder, hoe meer, eerder je respect krijgt. Ja. Ja, ik, ik heb het ook ja. niet verzonnen. Nee. Maar goed... Uh... Maar dat gaan ze nou terugdraaien. Ja, ja. Kijk, baby's zijn bij de geboorte één jaar oud. En bij iedere jaarwisseling... dus op 1 januari... komt er een jaar bij... Iemand die in december geboren is. is binnen een maand dus al twee jaar oud. <laughs> ja, dat vind ik het geweldig. Ja. Maar vandaag dus niet meer. Nee. En nu uh, zijn ze allemaal jonger geworden. Ja, ja. Dus. Nou, dat ja, wou ik eventjes het, het, zeggen. Het is een idee, het is een leuk idee. Ja. Ja, ja maar bij ons is het niet meer toepasbaar. Waarom niet? Nou ja, of je moet dan gaan rekenen van de conceptie af. Oh ja, negen dus, maanden eerder. Negen maanden eerder, dan is iedereen negen maanden jonger. Oh, daar ben je dan weer. Ja. Ja. ik denk dat dat, kijk ik ben twee weken te laat geboren. Dus ik was 14 januari uitgerekend. Oh. Mijn moeder, ik ben 26 <laughs> januari geboren. Dus eigenlijk ben ik dan... <laughs> twee weken uh, jonger. Ja, twee weken min negen ben maanden ouder, ben, ben ik uh, jonger. Dus, uh, ja, ouder ben je dan? 42, nee, 42 ja, je weken bent jongen. Ja, twee weken eerder had je geboren moeten worden. Dus eigenlijk ben je twee weken ouder. Oude bok. Huh? <laughs> <laughs> twee, nou. Als je het maar weet. Als je het maar weet, ja. Nou is niet te ik, zien hoor. Nee, ja, ik zie nee. er nog goed uit voor mijn ik zie leeftijd. Het ziet er hartstikke goed uit, ja. Oh, ja, absoluut. Dus. Nog meer of muziek? Uh, nou, zometeen kom ik nog wel met een leuk ah, Oké, okay. Muziek.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 Uh, the race is almost David McWilliams met The Days of Pearlie Spencer. En daarna de Shuffles, volgens mij een Nederlandse band met Shalala, I Need You. Ja. Hoe mooi kan het? Ja, mooie nummers. Hè. Je hebt weer wat oh, nieuws, hè? Ik heb weer wat nieuws. Uh, per morgen wordt uh, de uh, benzine en de uh, diesel uh, wordt duurder. Uh, de, een liter benzine gaat 17 cent omhoog. En een liter diesel bijna 12 cent. En na verwachting gaat de accijns aan het eind van dit jaar nog verder omhoog. En ja, ik vind het zo oneerlijk. Weet je, kun je je nog herinneren dat kwartje van kok? Ja, ja. Ja? Het kwartje van kok is de naamgeving van de accijnsverhoging op brandstof in Nederland... die onderdeel was van het pakket maatregelen... Uit zogeheten tussenbalans in 1991 hebben we het over. Hè? Ja, ja. Uh, van het kabinet Lubbes III. Waarin minister Wim Kok uh, van Financiën was. En uh, staatssecretaris van Financiën was uh, Marius van uh, Amstelvoort van het CDA. En uh, uitvoerde van het plan tot accijnsverhoging. De reden van de invoering van de tussenbalans... was om tekorten op de rijksbegroting terug te dringen... die ontstaan waren door economische stagnatie. Aangezien dit pakket tevens uh, maatregelen bevatte die de kosten van het openbaar vervoer zouden doen stijgen... werd besloten tot een geleide, uh, geleidelijke verhoging... van de kosten voor autogebruik via de accijnsverhoging. Dat kwartje... Toen hadden we nog kwartjes, hè? dat is 25 ja, cent. Ja. Die zouden nog steeds terugbetaald worden door de overheid. Ja, maar als je verder leest, dan uh, zeggen ze we hebben het al teruggekregen. Bij teruggave. Welke teruggave? Eén naar beneden. Nog naar beneden, ja, daar. Ja. Door bevriezing van de accijns voor de eerste drie jaar... na invoering van het kwartje van kok... is het volgens de overheid reeds aan de weggebruiker teruggegeven. Ja. Dat is helemaal niet waar, om niet, ze hebben drie jaar niet verhoogd. Dus ja, dat is ook een kwartje. Wel, nee. Door aan het begin van de periode de reguliere cumulatieve verhogingen te heffen... is er aan het eind van de periode geen verschil meer tussen de verschillende methodes... en is de extra heffing slechts voor deze periode. Ah. <laughs> Geert Wilde stelde in 2012 dat het kwartje van Kok nooit was teruggegeven beoordeelt deze bewering als waar. Hm. Ja, ik, ben het, ik ben het nooit eens met Wilders. Laten dat we dat voorop stellen. Met alles wat meneer Wilders zegt ben ik het niet. Met dit ben, ben ik het net hem eens. Oh. Dus. Volg ik hier maar op stemmen. Nee. Dat gaat nou weer net iets oh, oh. te oh, oh. ver. Dan heb je De een kwartje Nou, een kwartje per liter. Zo. Ja, per ja, liter ja, ja. liter is 10 ja. euro. Maar ja, goed, weet je, dit is ook weer een beetje een manier om de... Uh, ja, ja. Ja. En uh, ja. nog meer? Hebben we nog meer? Nou ja, ik, ik weet je die uh, die die, die uh, Titan die naar de Titanic ging? Ja, ja? Ja, die kwam er niet. Ja. Uh, ja, hij is wel gekomen hoor, volgens mij. Ik heb ja, nou ja, hij is een heel eind gekomen, maar volg of niet er echt... Er uh, gekomen, maar ja. Ja. ja, maar niet in de hele staat. Het, uh, nee. Hij is geïmplodeerd, ja. Hij is geïmplodeerd. Wat is een implosie? Een implosie is een explosie, maar dan binnenin. Ja, Dus uh, de, de, de, de, iets zuigt als het ware vacuüm. Dus uh, weet je wat een kaartje kostte? Nee. Uh, de kosten... Uh, wacht even. Het verhaal van de Titan begint in 2021. Dan wordt de eerste duikvlucht naar duikvlucht. Duiktocht naar de Titanic aangeboden <laughs> door Ocean Gate Expeditions. Een kaartje voor een vier, vier zitplaatsen voor toeristen kost dan 125.000 dollar. Dat is ongeveer 105.000 euro. Een jaar later, wanneer de Titan voor de tweede keer met toeristen... richting de Titanic gaat, kost, het, kost de tocht het dubbele. 250.000 dollar. Hetzelfde prijskaartje hangt 16 juni 2023, de dag waarop de derde tocht begint, nog steeds aan deze zitplek van de Titan. Het is omgerekend ongeveer zo'n 228.000 ja, euro. Wel op geld. Ja. De expeditie naar het wak van een legendarische schip begint op de Canadese eiland Newfoundland. De vijfkoppige bemanning vertrekt uit de grootste stad van het eiland, St. John's. Ze stappen uh, daar op de Polar Plins. Een ondersteunend schip brengt de bemanning... samen naar de, met de onderzeeën richting de Titanic. De, uh, de Titan moet de opvarende naar het scheepbak brengen... dat op zo'n 3800 meter diepte ligt. De Britse miljardair Hemis Harding... Her is uh, een van de toeristen die meegaat in de onderzeeën... Hij laat op Facebook weten dat het vaartuig snel een duik zal maken. Dit wordt uh, vanwege het slechte winter in, in dit jaar... waarschijnlijk de eerste e uh, enige missie die uh, na de Titanic dat jaar. Morgen gaan we proberen te duiken, schrijft Harding. Het is de laatste Facebook-bericht van de miljardair. Zo, ja, dat is niet niks. Nee. Ja. Ik Rond... zou toch denken dat ze een beetje ingericht zijn op 4000 meter onder water... Ja, ja. ik begrijp. Drukjes, ja, maar ja, goed, dat, dat, als je zoiets ontwikkelt, ja, weet je dat, je dat toch? Ja. ja, dat vind ik ook. Dus ik, ze weten niet waardoor het uh, gebeurd is? Nee, ze weten. Uh, slecht materieel. Nou, ik denk eerlijk, ik, ik kan haast niet anders dan slecht materieel. Ja. Maar ja, ze hebben hem in ieder geval weer bovengehaald, dus ze zullen het wel gaan onderzoeken. Ja. Ja, inderdaad. Weet je, het kan alleen maar imploderen door slecht materiaal. Dan heb je die romp toch niet sterk genoeg gemaakt. Nee, zeker niet. Nee. En het is natuurlijk een enorme diepte en er staat een enorme druk ja, op. Ja, uh, in als meer, volgens mij, even elke jaar. Als ik die mensen was, ja. zou ik mijn geld terugvragen. <laughs> Helaas. Oké, okay, ja. we gaan weer uh, bijna naar het nieuws. We gaan eindigen met toch ook weer twee mooie vliegen. De Tremelo's Silence is Golden. En de Fifth Dimension's Up, Up and Away. Tot zo. Tot zo. Go Do